6 uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carrasso. En zo in het NOS Radio 1 journaal de omstreden verbouwing van de Zuid-Afrikaanse president Zuma van zijn huis dan. Eerst krijgt u het NOS-journaal van Gert Kluk. Werklozen krijgen minder lang een uitkering. Het ontslagrecht wordt vereenvoudigd en flexwerkers krijgen eerder recht op een vast contract. Het zijn de kernpunten van de wet Werk en Zekerheid, die minister Asscher naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De duur van de WW wordt in stapjes teruggebracht van iets meer dan drie jaar naar maximaal twee jaar. Mensen die werkloos worden moeten na een half jaar alle beschikbare banen accepteren. En flexwerkers krijgen al na twee jaar een vast contract in plaats van na drie jaar. Er zit een enorme hoop onrecht in onze samenleving. Mensen die gewoon werk doen en toch maar van nul uur contract naar nul uur contract gaan. Toch maar niet een kans krijgen om die echte vaste baan te krijgen. En dat geldt voor hele grote groepen. Dat dat gaat veranderen. Ja, dat is iets waar heel veel werknemers naar snakken. Nederland krijgt na ruim anderhalf jaar weer een ambassadeur in Suriname. Het is de huidige zaakgelastigde in Paramaribo Ernst Noorman. De benoeming is pas definitief als Suriname akkoord gaat. Ruim anderhalf jaar geleden riep Nederland de ambassadeur uit Suriname terug. Reden daarvoor was de omstreden amnestiewet... waardoor president Bouterse en andere verdachten van de decembermoorden vrij uitgingen. De PvdA hoeft uitspraken over Europarlementariër Judith Merkies niet te rectificeren. De PvdA-politica heeft het kort geding daarover tegen de partij verloren. Merkies vond dat haar goede naam was aangetast door uitspraken van PvdA-voorzitter Spekman. Volgens Spekman had Merkies onjuist gehandeld bij de terugbetaling van een deel van de dagvergoeding die zij als lid van het Europees Parlement had ontvangen. Minister Schippers vindt de stelling dat de zorg voor kankerpatiënten onbetaalbaar dreigt te worden te algemeen. Volgens oncologen, economen en patiëntengroepen... zijn sommige medicijnen zo duur dat het geld binnenkort op is. Schippers daarover. Die medicijnen zijn heel duur en worden duurder... omdat ze veel meer op de persoon inwerken... en dus uh, voor een kleinere groep worden gemaakt, dus duurder. Aan de andere kant kunnen we ook steeds beter vooraf zien... bij wie het gaat werken en voorkomen we ook verspilling. Het aantal bankiers in Nederland dat meer dan een miljoen euro verdient is vorig jaar gedaald, blijkt uit cijfers van de Europese bankentoezichthouder EBA. In 2012 waren er in Nederland 27 bankiers die meer dan een miljoen euro verdienden... tegen 36 in 2011. De jongen die het gezicht werd van de Giro 555-campagne voor de Filipijnen is gevonden. De samenwerkende hulporganisaties waren naar hem op zoek. Hij heet Joshua, is 11 jaar en woont in de zwaar getroffen stad Tacloban... De samenwerkende hulporganisaties over hoe het met hem gaat. We hebben begrepen dat hij er goed uitziet, gezond. Dat hij ook vrolijk indruk maakt. Maar dat hij wel privé heel veel heeft meegemaakt. Hij heeft er nauwelijks zelf de, de tyfoon overleefd. Um, dus we begrepen ook dat hij verdrietig is. Een Belgisch oorlogsschip is vandaag de Teams bij Londen opgevaren. Met aan boord Aarde. Afkomstig van de Britse oorlogsbegraafplaats in Vlaanderen. De aarde wordt tijdens een twee dagen durende plechtigheid overgedragen aan de Britten... en krijgt een plek in de Flanders Fields Memorial Garden... een park ter herinnering aan de Britse militairen... die tijdens de Eerste Wereldoorlog in Vlaanderen zijn gesneuveld. Het park wordt aangelegd voor de herdenking van het begin van de Eerste Wereldoorlog... komende zomer precies 100 jaar geleden. De NASA gaat onderzoeken of er planten kunnen groeien op de maan. De ruimtevaartorganisatie wil in 2015 een lander met een afgesloten groeikamer op het oppervlak neerzetten om te zien of planten kunnen overleven in de lage zwaartekracht van de maan. Het experiment is belangrijk voor een langer verblijf van mensen op de maan in de toekomst. Als we er planten naartoe kunnen sturen die het daar goed doen, geldt dat waarschijnlijk ook voor ons, stelt de NASA. Het weer, vanavond nog buien, soms met hagel en windstoten. Aan zee waait het hard tot stormachtig, uit het westen tot noordwesten. Vannacht nog een enkele bui, bij minima van 3 tot 7 graden. Morgen soms zon, nog een enkele bui, bij afnemende wind. En dan wordt het 7 tot 10 graden. De verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Er staan 120 kilometer file op dit moment. Dat is wat minder dan gebruikelijk op vrijdag op dit tijdstip. De meeste files staan in het midden van het land... Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht staat tussen Vinkenveen en Maarsen... 7 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag is ook een ongeluk gebeurd. Tussen Blijswijk en Zoetermeer Centrum staat er vijf kilometer. Er zijn drie rijstroken dicht. Het verkeer kan alleen over de vluchtstrook. verkeer vanuit Utrecht naar Den Haag kan beter omrijden... vanaf Bodegraven via Leiden over de N11 en de A4. Het NOS Radio 1 Lucella Bijna vijf minuten over zes. Koning Willem-Alexander nam vanmiddag 2000 pagina's over zijn voorvader in ontvangst. My residence in Kandla has been paid Nee, dat is niet de koning. Ik denk dat dit uh, Zuma is, de president van Zuid-Afrika. Daar gaan we het namelijk straks ook over hebben, want hij heeft zijn huis laten verbouwen. En daar zijn ze nogal boos over in Zuid-Afrika. Dat zo. En dan ook meer over die biografieën. Eerst is het tijd voor Emiel Roemer, de leider van de SP. Goedenavond, meneer Roemer. Goedenavond. Zeg, vandaag is uh, de wet van Ascher naar de Tweede Kamer gegaan. Hè? De, de, de wet uh, werk en zekerheid. Wat voor ja. cijfer geeft u het, nu het er is? Nou ja, twee van de drie zijn we buitengewoon content mee. En één vinden wij dramatisch slecht. Dus ja, als je twee van de drie kom je uit op ongeveer een, een 6,7. Nou, nou, dat is nog best redelijk, toch? Ja, dat dacht ik. Laten we met de voldoendes <tie> beginnen. Ik neem aan uh, de versteviging van de positie van flexwerkers. Ja, daar zijn we natuurlijk uitermate content mee... omdat dat uh, bijna één op één de initiatiefwet van Paul Ulenbelt van de SP is... Uh, die overgenomen is door het kabinet. Die hebben we destijds uh, samen met uh, Mariet Hamer van de Partij van Arbeid gemaakt... Uh, begin van het kabinetsperiode heeft de Partij van de Arbeid uh, hun handtekening onderuit gehaald, maar in deze wet komt hij bijna één op één terug, dus daar ben ik heel blij mee want er is heel veel mis... Bij al die mensen die met tijdelijke contracten van de van hond naar haar worden gesleept. en niet aan vastigheid komen. en af en toe gewoon uitgebuit worden. En dat kunnen we voorkomen met uh, dit deel van de wet. Dus ja, daar zijn wij uh, uiteraard heel blij mee. Want dat betekent dat, dat nu. nu kan je er drie maanden tussenuit. Uh, straks moet je er in ieder geval zes maanden tussenuit. Dat sowieso. Uh, maar er is, uh, er is veel meer. Je had ook bijvoorbeeld over. Tijdelijke contracten, dat je een concurrentiebeding had, dat je niet naar een concurrerend bedrijf mag. Nou, dat is ook verbeterd. Het nul-uren-contract in de zorg is eruit gehaald. Opzegtermijn, uh, ook voor uh, kortere uh, uh, contracten, zit er nu in. Uh, dus, dus er zijn heel veel zaken die, uh, die verbeterd zijn en die misbruik maken van mensen met tijdelijke contracten gaat voorkomen. Dus we zijn er blij mee. En dan uh, het ontslagrecht, ook een voldoende? Ja, zeker. Omdat uh, in tegenstelling tot wat anderen maar blijven roepen... is dit een duidelijke uh, bescherming, verbetering van de bescherming van werknemers... Er uh, is, uh, dat is een, een, een echte vooruitgang en daarom zijn wij uh, blij dat dit, uh, dit gebeurt. Er zijn uh, de mogelijkheid om bijvoorbeeld in hoger beroep te gaan... bij ontslag voor werknemers, die, uh, die zit er nu in. Uh, er is dadelijk voor iedereen een ontslagvergoeding... Uh, en niet alleen als je dat via een kantonrecht te hebt... maar ook bij ontslag voor het UWV. Dat kennen we nu helemaal niet. Het kabinet is uh, voornemens om eventueel een hogere ontslagvergoeding... voor oudere werknemers nog te overwegen. Dus er zitten heel veel zaken in die echt een bescherming voor de werknemers... En daar zijn we blij mee. En er is wat dat betreft totaal geen sprake van een versoepeling van ontslagbescherming. Uh, dus dit is een vooruitgang. Ja, dan komen we bij de onvoldoende. Dan denk ik uh, de WW. Hm. Ja, het is ook heel onbegrijpelijk en ook totaal niet uit te leggen. Ik heb twee, drie keer naar de uitleg van Ascher geluisterd en ik moet heel eerlijk zeggen, volgens mij komt hij daar zelf ook niet uit. In tijden dat de werkloosheid echt fors oploopt, gaat hij roepen, ja iedereen moet aan de slag blijven of aan de slag komen, ja dat wil iedereen, maar we zien dat er fors minder banen zijn. En om in zo'n periode dan met voorstellen te komen om de WW te verkorten, dat betekent in de praktijk dat je mensen eerder in de bijstand dumpt. Want het is bij mensen niet het idee dat ze niet aan het werk willen, maar er is oplopende werkloosheid en fors minder banen. Dus in zo'n periode moet je niet de mensen de armoede injagen, maar zorgen voor zekerheid. Dus de dat, is dat, heel slecht. Dat, ik neem aan dat dat wel duurder is, toch? Nou ja, het, alles, alles is politieke keuzes die je maakt. Maar als jij mensen in de, in de WW, die, die duur zo fors gaat verminderen, het is niet alleen de lengte, want we hebben op de radio steeds gehoord de lengte van 38 naar 24, maar er zit nog iets bij wat veel erger is... en dat is de opbouw van je WW-periode. Wat er nu nieuw is, is dat je na 10 jaar, pas elk jaar dat je daarna werkt... nog maar een halve maand WW opbouwt. Dus voor die 24 maanden WW op te bouwen... moet je inmiddels 38 jaar dan werken. Dus daar komt helemaal niemand meer aan. Laten we even naar totaalbeeld gaan. Een 6,8. Betekent dat dat u uiteindelijk wel het hele pakket steunt? Nou, dat betekent nog even helemaal niks. Want we moeten natuurlijk alle debatten nog aangaan. Ja, nee, maar weet natuurlijk, nooit, u weet, je weet je toch wel of u dit gaat met, steunen of niet, want het is niet, uh, het is niet nee, van maar, gisteren dus, dit. Nee, dus, maar er zijn nog heel veel mogelijkheden. Want uh, ik neem aan dat uh, de minister ook gewoon nog open staat voor het debat. Dat WW-deel, uh, dat, dat wij natuurlijk uh, fors af. En voor die andere twee kan hij rekenen op onze steun. Laten ja. we even luisteren waar hij op rekent, want dat is volgens mij op een uh, totale steun.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 uh, met de Partij van de Arbeid al lang heeft gestreden... voor die verbetering van de positie van mensen in een flexcontract... Uh, dit uiteindelijk zou kunnen steunen. Anders is het ook voor de SP lastig uit te leggen. Ja, niet selectief uh, kerst uit de taart halen. Hij heeft goed <lacht> naar u geluisterd en nu verwacht hij ook iets terug. Even in mijn woorden samengevat. Zeker, en daarom, dat? Uh, zeker. Daarom heb ik ook gezegd dat wij twee van die drie onderdelen... kan hij op onze steun rekenen. Ik heb hem al vaker gezegd van maak daar ook gewoon drie wetten voor naar de Kamer. Want die derde is ook gewoon totaal niet uit te leggen. Dat heeft niets te maken met het accepteren van werk als er geen werk is. En het betekent alleen dat je mensen in de praktijk eerder in de bijstand gooit... en in de armoede ja, dat, terecht laat komen. Dat zei u inderdaad. Uh, ja. En dat zult dus u tijdens gaan, het debat ook zeggen. Dus ja, u gaat nog kijken of u er nog wat uit kan halen, als absoluut, ik het zo hoor. Het is van groot belang om, uh, om dat debat aan te gaan... en ook te kijken hoe andere partijen erin staan... Want D66 die, die heeft wel gezegd van we gaan het totaal steunen. Maar ik zie er heel weinig in waar zij achter staan. Ja, precies, dus ik denk dat ik het nog redelijk een debat, uh, debat gaat vandaag. Precies, ik hoor al een aardig debat aankomen. Meneer <laughs> Roemer, dank u wel. voor nu. Heel graag gedaan. Joep, dag. Dag. Dan uh, ga ik naar verslaggever Marcel Bril. Die is namelijk in Amsterdam. Vanavond is daar een gala om geld op te halen voor onderzoek tegen kanker. Dat is vandaag in het nieuws, hè? de strijd tegen kanker, Marcel. Um, ja. Berichten... Oncologen die zeggen de bestrijding van de ziekte wordt zo langzamerhand onbetaalbaar. Ja, dat klopt. Dat zijn uh, de berichten die er, uh, die er uh, zijn. En daarom kan ik me ook voorstellen dat het ook best wel fijn is... dat bij zo'n gala toch behoorlijk wat uh, geld uh, wordt opgehaald. Um, dat kan ik het beste maar even vragen aan René Bernards, onderzoeker... Uh, bij het uh, Antonie van Leeuwenhoek gespecialiseerd uh, kankerziekenhuis... noem ik het maar even voor het uh, gemak... Um, Wilt u veel geld ophalen op zo'n gala? Is dat van belang om geld te hebben voor het onderzoek? Uh, ja, dat is van heel erg groot belang. We zijn namelijk bezig met een hele nieuwe manier van kankerbehandeling te ontwikkelen. Hè? Wat we noemen personalized medicine of therapie op maat. Waarbij het er niet langer toe doet of je een tumor hebt in de borst of in de long of in de darm. Maar dat het er toe doet welke mutatie is er verantwoordelijk voor het ontspoorde celdeling in de die tumor. Dat is, dat, dat, dat is heel ingewikkeld, denk ik. Hè? Dat is niet, niet zo ingewikkeld als het lijkt. Maar het betekent, heel concreet... dat we hele selectieve geneesmiddelen hebben... die alleen voor kleine groepen patiënten geschikt zijn. Dus je moet dan wel weten van tevoren welk middel hoort bij welke patiënt. En daarom noemen we het ook therapie op maat. Het doet er niet langer toe of het een borst- of darmtumor is... maar het gaat erom welke verandering in DNA is er. En die moeten we allemaal één voor één gaan opsporen en leren... hoe die veranderingen in dat DNA gecorreleerd zijn aan reacties op therapie. U heeft het over een nieuwe manier. Is ja. dat dan een dure manier, een duurdere manier initieel wel, in eerste instantie. Maar in tweede instantie denk ik dat het in feite goedkoper gaat worden... op langere termijn. Nou, denk ik niet aan de komende vijf jaar... maar in de komende tien, vijftien jaar denk ik dat dat goedkoper wordt. En ik zal u uitleggen waarom, als het mag. Dat komt omdat de manier waarop nu geneesmiddelen ontwikkeld worden... negen van de tien middelen die door farmaceutische industrieën ontwikkeld worden... die halen de eindstreep niet. Die worden nooit een product wat ze kunnen verkopen. Uitgezocht, maar het werkt gewoon niet. Ja, dan werken ze niet. En, en die ene van de tien die dus wel werkt... die moet de kosten van die negen mislukkingen ook terugverdienen. En daarom zijn die middelen zo duur. Zegt u dan eigenlijk als we deze nieuwe methode goed gaan ontwikkelen... dan, dan je... mislukt er minder? Dan mislukt er veel minder. En zijn ook de kosten van ontwikkeling veel lager... omdat je van tevoren weet bij welke patiënten je het wel en niet moet gebruiken. Dan heb je veel kleinere studies nodig, die zijn ook goedkoper. En er mislukken veel minder studies. Veel meer geneesmiddelen halen de eindstreep... waardoor ze eigenlijk goedkoper zijn in ontwikkeling. Nu um, zeggen mensen, oncologen ook, dat het onbetaalbaar gaat worden op termijn. Maar als ik u betoopt zo hoor, zegt u misschien wel... dat hoeft helemaal niet zo te zijn, onbetaalbaar. Nee, dat hoeft helemaal niet zo te zijn. U moet dus je natuurlijk ook voorstellen dat nu zijn er een aantal dure middelen... die. Die zijn duur omdat ze nog onder patent zijn. Dat zijn ze ongeveer 10, 15 jaar. Maar op een gegeven moment zijn die patenten ook afgelopen... en dan worden die middelen heel betaalbaar. Dus hoewel het misschien nu een hobbel is die we moeten nemen... zien we bijvoorbeeld ook dat een middel als Tamoxifen bij borstkanker... heel effectief en kost maar uh, heel weinig geld. En dat is dus typisch zo'n voorbeeld van een goed middel... wat niet langer onder patent valt en dus nu heel betaalbaar geworden is. Nu sprak ik eerder deze uitzending mevrouw... en haar behandeling, de medicijnen daarvoor, die hebben 80.000 euro gekost. Kunt u nu zeggen op termijn, als u uw nieuwe manier ontwikkelt... hoeveel goedkope medicijnen dan kunnen gaan worden? Of is dat onmogelijk in dit stadium? Dat is lastig, maar ik kan u wel... Nou, ik kan niet verzekeren, maar ik kan, ik, mijn verwachting is... dat die middelen niet... Uh, op termijn zo duur zullen blijven. Hoe dan ook, u heeft geld nodig. Het ruikt hier al heerlijk. U heeft uw smoking aangetrokken, zal hier ook gaan spreken... om geld binnen te halen voor dat belangrijke kankeronderzoek. Dat is het plan, dank u wel. Dank u wel. René Bermaert, een van de sprekers op het gala vanavond... en onderzoeker bij het Antonie van Leeuwenhoek. De avondspits, Edwin Gerritsen. Die is nog iets voorbij, Lucella, er staat nog 90 kilometer file in totaal. Er zijn ongelukken gebeurd op de A2 van Amsterdam naar Utrecht. Voor Breukelen staat 3 kilometer, de linkerrijstrook is dicht. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag is een ongeluk gebeurd met vijf auto's. Bij Zoetermeer staat vijf kilometer file, er zijn drie rijstroken dicht. Het verkeer kan alleen over de vluchtstrook, dat gaat waarschijnlijk nog een uur duren. Het verkeer van Utrecht naar Den Haag kan daarom beter omrijden vanaf Bodegraven via Leiden over de N11 en de A4. Het is kwart over zes inmiddels. Koning Willem-Alexander nam vandaag in de Nieuwe Kerk... drie dikke boeken in ontvangst. Biografieën over zijn voorvaderen Willem I, II en III. U beschrijft de drie koningen met hun drijfveren en daden. Hun talenten en teleurstellingen. En ja, ook hun fouten en falen. De boeken zijn geschreven voor het 200-jarig bestaan van het koninkrijk. Dat wordt vanaf morgen gevierd. Menno Reemeijer spreekt met de schrijvers. Drie koningen, drie schrijvers... die in ruim 2000 pagina's... een beeld geven van het leven en werk van de drie Willemen. De schrijvers hadden onbeperkt toegang tot de koninklijke archieven... en konden daardoor onder andere brieven lezen... die nog nooit waren ingezien. En daaruit blijkt onder andere dat het een klein wonder mag heten... dat de ze tot koning van de Nederlanden hebben geschopt. Zegt Jeroen Koch, die Willem I ontleden. Ja, dat is het zeker. Ja, um, Willem... 1 had bij zijn geboorte stadhouder moeten worden. Op het moment dat de Fransen invallen... Uh, uh, worden de Oranjes uh, verdreven uit de Republiek. En dan uh, volgen 19 jaar van omzwervingen door Europa. En dat dat heel goed anders kunnen aflopen. Dat ze nooit meer zouden zijn teruggekomen in de Nederlanden. Dat ze ergens in Duitsland vorsten waren gebleven... of dat Napoleon de hele familie naar Louisiana had gestuurd. Maar dat gebeurde allemaal niet. En dus werd prins Willem-Frederik als Willem I de eerste koning van de Nederlanden. En dat was dus inclusief België dat zich in 1830 afscheidde. Iets wat volgens Koch niet nodig was geweest. Uh, ik denk echt dat uh, na zijn goede jaren als bestuurder tot 1825... hij te dwingend het land tot één natie heeft willen maken. En dan wilde hij bijvoorbeeld ook... dat men van Noord tot Zuid Nederland sprak. En hij wilde de pers aan banden leggen. En hij wilde dus inderdaad die kerken aan banden leggen. En ik denk dat als hij uh, wat meer had geluisterd naar geluiden uit die samenleving... dan hadden we wel, wel degelijk Noord en Zuid bij elkaar kunnen houden. En dan hadden we het samen met België gevierd, morgen. Dan hadden we het nu samen met België gevierd. Ja, ja dat was nog een grote feest geweest. In 1840 wordt Willem I opgevolgd door Willem II. Die zorgde voor een verregaande grondwetsherziening. Een belangrijke politieke beslissing die hij nam omdat hij gechanteerd werd vanwege zijn homoseksuele gevoelens. Schrijft Jeroen Verzanten in zijn bijdrage over Willem II. Een man die eigenlijk een vreemde was voor het land. Nou Willem uh, was opgegroeid eigenlijk buiten Nederland. Uh, hij was uh, aangeraakt door uh, zijn jeugd in Engeland en in Pruisen. Uh, hij vertoefde veel aan het Russisch Hof. Uh, dus de Nederlanders, uh, dat, ja, dat waren natuurlijk gewoon eigenlijk uh, burgers. Zuinig, uh, nou, een beetje weinig uiterlijk vertoon. Ja, en hier kwam een prins met die veel uiterlijk vertoon... en ook een koning die van uiterlijk uh, vertoon hield. Uh, dus dat vonden de Nederlanders raar. Willem II was relatief kort koning. In 1849 sterft hij en wordt opgevolgd door zijn zoon... die we kennen als Willem III, ook wel koning Gorilla. Ik denk dat zijn koninkrijk uh, gedurende de 41 jaar dat hij regeerde... permanent had kunnen sneuvelen als het aan hem lag. wel zijn hele leven uh, een beetje zijn best gedaan... om zoveel mogelijk ruzie te maken met ministers, met uh, mensen uit het parlement. Dat had natuurlijk vaak uh, tot, botsingen, tot, tot, tot, tot fatale botsingen kunnen leiden. Schrijver Dick van der Meulen, die zich ook nog boog over een hardnekkig gerucht. Willem III zou namelijk niet de vader zijn van Wilhelmina... Hij zou in die tijd onvruchtbaar zijn geweest... en Wilhelmina zou het gevolg zijn van een verhouding tussen haar moeder Emma... En de hoveling De Raniet. Um, een van de argumenten was dat De raaniet uh, was toondoof. Een erfelijke ziekte. Wilmina was dat ook. Kortom, uh, dat moet dus wel de vader zijn. Maar ja, Wilmina, er is helemaal geen reden om aan te nemen dat ze toondoof was. Dus kortom, al dat soort argumenten kloppen gewoon niet. Dat zei Dick van der Meulen, de schrijver over Koning Willem III. Nou, wilt u meer weten over deze drie koningen? Dan kunt u terecht op nos.nl. Daar staan uitgebreide interviews met de schrijvers. En in Paleis Hoesdijk, daar is tot half januari een tentoonstelling. Te zien over de drie Willems en tweehonderd jaar koninkrijk. Under the stars, Night when skies are black, full of despair. I asked the sun to tell the moon that two of us are there, the afterglow. The To you, Carol Emerald. PSV zit in een flinke dip, sportief gezien. Gisteravond verloren ze in de Europa League uit. In Bulgarije van Ludo Goret. 2-0 was het. Oud voetballer van PSV, Willy van der Kerkhoff. Goedenavond. Goedenavond. Kijkt u nog wel naar die wedstrijden? Ja, ik kijk alle wedstrijden van PSV. En uh, ja, ik doe het doet me toch een beetje uh, pijn... dat. Ja, dat we eigenlijk op een niveau beland zijn waar we niet thuis horen. En uh, dat, dat heeft niks met de kwaliteit van de spelers te maken. Dat heeft denk ik toch veel meer met een instelling en uh, een stuk mentaliteit te maken. Ja, en waar schort het dan aan? Wie begint daarmee? Hoe gaat zoiets? Ja, uh, de trainer moet er eigenlijk mee beginnen. Die moet het voorbeeld uh, geven en aan, aan, aan, aan ingrijpen in, in een selectie. Op het moment dat spelers gewoon niet voldoen aan, uh, aan hun verwachtingen. En uh, het gemakstug waarin PSV eigenlijk de laatste week opereert... Um, weinig inzet, um, weinig mentaliteit, geen chemie in het alleval. Ja, dat is, uh, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste op dit moment om daar zo goed mogelijk aan te werken. En is de trainer dan te soft? Ja, de trainer is, is, is daar eigenlijk de, de enigste voor die dat kan bewerkstelligen. Dus dan zal hij al moeten gaan werken. En, en Filip uh, kennende, ja, zal hij daar uh, denk ik de komende dagen zeker wel uh, aan gaan sleutelen. Ja, maar dat had hij misschien eerder moeten doen, toch? Heeft hij daar uh, steken laten vallen, u? Uh, nee, dat denk ik niet. Dat, dat, uh, ik denk dat Filip, Filip nou, nogmaals kennen die, die zit er heel strak uh, bovenop. En uh, uh, is altijd zelf een voorbeeld geweest van uh, ja, hoe je je wedstrijd uh, mentaal moet voorbereiden. En ja, de spelers zijn nog schijnbaar niet doordrongen, dus ja want zal je, zoals het dan vroeger bij Rijfels en bij, bij Hiddinkind... dan wordt er ingegrepen in een elftal en dan moeten een paar, bepaalde spelers uh, vrezen voor hun plaats. En, ja, want, ja, want wie zou hij, zou hij uh, ja, eruit moeten zetten? Of in ieder geval tijdelijk of ja. onder druk moeten zetten? Nee, <laughs> dat, maar noem eens iemand van wie u zegt... kijk, als je die nou aanpakt... dan heb je best kans dat het collectief wel op gang komt. Ja, dat, dat, dat, dat weet ik niet. Kijk, de selectie is een, een, ziet er geweldig goed uit. Uh, en, ja, op papier? Ik, ik hoop dat ze aan, ja, maar ik hoop dat ze allemaal de afgelopen wedstrijd van Ajax tegen Barcelona gezien hebben. Nou, dat was een toonbeeld van agressiviteit, van mentaliteit en van inzet. Ja, dan kun je dus heel veel bereiken. En dan, kijk, voetballen kunnen ze allemaal. Nou, als ze al de inzet hebben die, die Ajax afgelopen woensdag tentoonstrijden... Dan, ja, dan moet het goed komen met de PSV. Ja, we, we, dan hebben dan even, ja. we hebben even de statistieken erbij gehaald. Van de laatste negen wedstrijden wonnen ze er maar één. Weet u nog wanneer PSV dat voor het laatst had, zo'n slechte reeks? Ja, dat... Ja, dat, dat hebben we nog nooit meegemaakt. <laughs> Jawel. Uh, dat, uh, ja, Info Strada heeft dat uitgezocht in 1985. Toen zat u er onder Jan Reker. Uh, ja, dat hebben uh, we die, die periode ook meegemaakt. En, dan is het toch allemaal weer dat je de neus op dezelfde richting moet zetten. En uh, ja, misschien wel eens een keer uh, andere spelers moet uh, laten spelen die dan... Uh, misschien wel minder zijn, maar wel meer inzet tonen... meer uh, agressiviteit en mentaliteit hebben. Ja, is, dat, is dat toen ook de oplossing geweest? Bij u, in 85? Uh, ja, maar... dat was, dat was eigenlijk een... Uh, een periode die... Uh, ook met name bij PSV... Uh, uh, een donkere periode geweest... omdat daar een periode heel slecht uh, speelde. Maar uh, we kwamen daar toch weer heel, heel goed terug... Uh, in, die, in die periode... En, uh, nou, ik, dat hoop ik natuurlijk voor PSV ook. En, uh, ja. je moet even kijken. Dus zeker naar, naar spelers toe het op middenveld, dan moet er een bepaalde gemis zijn. En, en, en, en, en ik merk dat dat Toyvonne en, en, en Maher dat nog niet echt. Lekker loopt, uh, alle twee geweldige voetballers. Maar, uh, dus misschien moet je tactisch, of, uh, tactisch iets wijzigen... dat uh, spelers op een andere positie nemen. Ja, dus dat dat middenveld in ieder geval beter gaat lopen. Want uh, zondag Rotterdam, Feyenoord, we gaan dat zien. Dank in ieder geval voor dit moment, Willy van der Kerkhoff. Oké, okay, dan Dag. Dag. Dan Zuid-Afrika. De president Zuma zit daar in de problemen... na een onthulling over de verbouwing van zijn villa. De krant Mail Guardian kwam erachter dat de verbouwing van zo'n 1,4 miljoen euro... niet naar extra beveiligingsmaatregelen is gegaan. Zo was het bedoeld namelijk, maar naar een zwembad. En Alice van Gelder, onze correspondent, een uh, amfitheater... Ja, klopt. En dat is zeker niet het enige. Uh, ook nog uh, huizen voor zijn familie. Uh, de familie van Zuma is heel groot. Hij heeft uh, drie vrouwen en ook een hele rit uh, kinderen. Uh, hij heeft ook nog een duur hek om zijn weiland te laten zetten voor zijn vee. En een bezoekerscentrum gebouwd. Ja, dat inderdaad voor 1,4 miljoen uh, euro uit de staatskosten die hij echt voor uh, privédoeleinden uh, heeft gebruikt. En wat gaat uh, dit voor hem betekenen? Ja, dat is nog vrij aanduidelijk. Er liep al een hele tijd een onderzoek naar de verbouwing van zijn villa. Of er inderdaad ja, geld onrechtmatig was uitgegeven. Dat wordt gedaan door een soort van nationale ombudsman... die hier corruptie binnen de overheid onderzoekt. Dat rapport was nog niet openbaar. Maar hier dus een Zuid-Afrikaanse krant... Die, ja, die heeft toch documenten uit dat rapport... je ja, vingers opgelegd. En die hebben gezegd van ja, we willen het nu publiceren... omdat ze bang waren dat het anders in het doofpot zou worden. Gestopt. En uh, ja, tot nu toe zegt het ANC eigenlijk van uh, nou ja, het is een voorlopig rapport. Ook de nationale ombudsman is heel erg boos en die zegt van uh, ja, dit had nog niet openbaar gemaakt mogen worden, want het rapport is nog niet klaar. oh Dus daar wordt misschien nog wat aan die conclusie afgedaan. Dat zou eventueel kunnen. Ja, ja, wat vooral eigenlijk de angst is... en het was ook de angst van de onderzoeksjournalisten dus, die dit openbaar hebben gemaakt... van ja, als we het nu niet doen... dan weten we eigenlijk bijna zeker dat uh, het ANC en de, de ministers er een stokje voor steken... en dat we deze informatie nooit uh, te horen krijgen. En wat we wel weten ook, dat er in dat voorlopige rapport zou staan... Uh, dat een van de aanbevelingen is dat Zuma die 1,4 miljoen euro... zou moeten terugbetalen. En ook dat hij aan het parlement toch verantwoording af zou moeten leggen... van ja, wat daar precies gebeurd is. Want hij heeft altijd gezegd van ja, mijn huis is wel verbouwd... want dat is echt alleen maar om mijn veiligheid als president te garanderen... zoals huizen voor bewakers en er is ook een helikopterplatform gebouwd daar. Nou ja, goed. Het is dus afwachten wat er nu met dat rapport gebeurt. De oppositie roept om aftreden. Uh, maar ik zorg niet dat het zover gaat komen, want ja, het ANC van Zuma is gewoon meerderheidsregering. Machtig, nog altijd daar. Ellis van Gelder, dankjewel, en NRC-correspondent in Johannesburg. Dit was het Radio 1-journaal voor vandaag, 29 november. Joost Eertman zit klaar, Joost, voor avondspits. Zeker, Lucilla, Wij praten over linkse indoctrinatie uh, en wel in het onderwijs. Uh, gisteren verschrikkelijk gelach uh, bij de uitzending van Paul Witteman. Uh, daar zat uh, onze gast van zometeen, Jernas Ramatarzing Tarzing. Uh, met zijn Facebookpagina is hij nogal in nieuws geweest. Linkse indoctrinatie op mijn universiteit heet zijn pagina. Heeft heel veel reacties opgeleverd. Hij zat het gisteren fantastisch te verdedigen. Met allerlei bewijslast kwam hij ook. Uh, ik ben het er langer mee eens, maar... Mooi dat hij er is met, met zijn eigen vondsten. Um, gruwelijks, links, gruwelijks links is die UvA, natuurlijk waar hij vandaan komt. Daar komt ook Wouter Bos vandaan in Amsterdam. Maar ik denk dat het breder is. Hij zat toch nummer... bij de VU? Oh, sorry, ik dacht dat Wouter Bos van de UvA kwam. Nee, nee, nee. vuur, In ieder geval vuur. Nou, dan weet je hoe erg het is. Dan verbreidt het zich nog uh, onder onze handen. Uh, ik denk dat het niet alleen UvA of VU is, maar heel het onderwijs waar uh, links de, de, de lakens uit deelt. Uh, dat, is, dat is volgens mij een, een feit. Uh, daar wil ik graag met de luisteraars over praten. Uh, bent u het met mij eens als ik zeg, in het onderwijs word je links geïndoctrineerd? Het is ook mijn eigen ervaring. Dat zal ik zo meteen ook toelichten van vroeger. Uh, en vindt u dat fout? Of zegt u dat is hartstikke mooi? U kunt reageren 0800 112. 2, dus, dus mijn mening, in het onderwijs word je links geïndoctrineerd. Um, u hoort het in uw dagelijkse portie gezond verstand. Bel mij op 0800 1121. Of een hekje eens, een hekje oneens. Hou je verstand op één. avondspits. Is er zo, na het NOS nieuws. Hier is Freddy van Tijn. Dit is Radio 1, het NOS Journaal. Nederland krijgt na ruim anderhalf jaar weer een ambassadeur in Suriname. Suriname moet de benoeming nog goedkeuren. In april 2012 riep minister Roosentaal de ambassadeur Jacobi terug uit Suriname. Reden daarvoor was de amnestiewet... waardoor president Bouterse en andere verdachten van de decembermoorden vrijuit gingen. Werklozen krijgen minder lang een uitkering. Het ontslagrecht wordt vereenvoudigd en flexwerkers krijgen eerder recht op een vast contract. Dat zijn de kernpunten van de wet zekerheid. Die minister werk en zekerheid, pardon, die minister Ascher naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Volgens Ascher is het doel van de wet een fatsoenlijke arbeidsmarkt voor de 21e eeuw. En de NASA gaat onderzoeken of er planten kunnen groeien op de maan. In 2015 wordt op de maan een lander neergezet met een afgesloten groeikamer... om te zien of planten kunnen overleven in de lage zwaartekracht van de maan. Het experiment is belangrijk voor een langer verblijf van mensen op de maan. Een Belgisch oorlogsschip is vandaag de Theems bij Londen opgevaren... met aan boord aarde afkomstig van de Britse oorlogsbegraafplaatsen in Vlaanderen. Die aarde komt in de Flanders Fields Memorial Garden. Een park ter herinnering aan de Britse militairen... die tijdens de Eerste Wereldoorlog in Vlaanderen zijn gesneuveld. Wat zijn de hoofdpunten van het nieuws? Het weer. Willemijn Hubert. Vanavond en ook vannacht is het wisselend bewolkt... en er vallen enkele buien... waarbij er ook een kleine kans is op onweer en hagel. Het wordt 4 graden landinwaarts... mogelijk nog wat kouder als het langdurig opklaart. Aan zee liggen de minima rond 7 graden. Er kan de eerste uren nog een harde tot stormachtige wind staan langs de noordwestkust... met mogelijk ook zware windstoten tot 90 km per uur. Maar in de loop van de nacht zwakt de wind af naar een vrij krachtige tot krachtige westelijke wind aan zee... en boven land is de wind matig van kracht. Morgen is er veel bewolking en valt er soms ook wat lichte regen... maar in de loop van de dag wordt het wat droger. Het wordt een graad of 9 bij een aan zee krachtige noordwestenwind... boven land dan nog steeds een matige wind. En zondag start meteorologisch gezien de winter, maar het weer gedraagt zich er nog niet naar. Het is bewolkt en de neerslagkansen zijn klein. De temperatuur komt smiddags uit rond een graad of acht bij een matige west-noordwestelijke wind. Aan verkeersinformatie: De dagelijkse files zijn aan het oplossen. Er staat nog 60 kilometer. In het midden van dat land is het nog wel opvallend druk. Op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo staat tussen Twello en Badmen 10 kilometer file. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam, voor mij de slot 6. In het noorden van het land, op de A7 Herenveen richting Afsluitdijk... voor Knobit 3 kilometer, daar staat een auto in brand. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag voor Zoetermeer Centrum 4 kilometer... na een ongeluk, er zijn drie rijstroken dicht. Het verkeer kan alleen over de vluchtstrook, dat gaat nog wel even duren... Keer vanuit Utrecht naar Den Haag kan beter omrijden vanaf Bodegraven via Leiden over de N11 en de A4. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. In ons onderwijs word je links geïndoctrineerd. Op je vaste onderbuikadres van Radio 1 wordt je bijgepraat over het gesprek van de dag. Toet ermee in avondspits. Wel ben nou? 0800 1121. Ja, Goedenavond, een kudde linkse schapen. Dat is wat ons hoger onderwijs schept. Linkse criminologen die niet geloven in straffen. Linkse economen die marktwerking eng en verdacht vinden. Suggestieve tentamenvragen waar Obama wordt verheerlijkt en Reagan verketterd. Net als de rechterlijke macht is ons onderwijs bezet door links Nederland. Ik heb zelf nooit anders meegemaakt dan linkse leraren en linkse docenten. Op school, op de universiteit en ook postdoctoraal. Ik ben ze daarvoor zelfs dankbaar. Ze maakten tegendraadse tegendraadse oerkrachten in mijn los die de aanzet vormde voor mijn eigen politieke rechtse tegengeluid. Maar dat zal niet voor iedereen gelden. Links maakt meer kapot dan je lief is. Stop het varen onderwijs. Mijn stelling, ons onderwijs wordt door links geïndoctrineerd. jij nou? 0800 1121. Luisteraars, welkom bij weer een half uur stellingmakerij van WNL. U kent mijn motto, hè. We zijn linksaf de sloot ingereden. We moeten er rechts weer uitzien te komen. Laat je reactie horen op 0800-1121. Jernas Ramautarzing met die mooie naam. Hij is pas 26 jaar oud. Hij liet gisteravond in Paul Witteman geen spaan heel, heel van Freek de Jonge. En alleen daarom al een uitzending voor u om nog eens terug te kijken. Hij wil... Jan Als, een parlementair onderzoek naar de linkse indoctrinatie op de universiteit. Hij is dus een Facebookpagina begonnen. En het ligt er allemaal niet op, als je kijkt wat daar binnenkomt. En hij heeft natuurlijk gelijk, het gaat ook om de toekomst van onze kinderen. Uh, daarom heb ik hem zo meteen ook aan de lijn. Daarna nog een weerwoord van Remco van Broekhoven. Die is van de School voor Kijken of hij het herkent, uh, de signalen. Um, u mag het ook zeggen. Dat doet u op 0800 1121 En u kunt de Twitter geven op uh, hekje eens, hekje oneens. Jan Willem twittert mij oneens. In het onderwijs zitten sociale mensen met hart voor ontwikkeling van jongeren. Dat heeft helemaal niks met indoctrinatie te maken. Maar wel met links, denk ik, Jan Willem. Uh, de eerste beller komt binnen. Op lijn 1. Frank, uh, Frank Gresk Gres als ik het goed zeg, uit den bos. Ja, dat klopt. Hallo Frank. Hoi. Ik ben zeg het niet het, eens ja. met de stelling. In de zin uh, dat, uh, om te roepen dat het allemaal links is. Kijk, ik ben helemaal voorstander van dat we mensen verantwoordelijk houden voor hun eigen daden. Maar wat mij tegenstaat in de huidige maatschappij en ook in uh, alle lessen die op school gegeven worden. Is dat de economie als een soort van uh, god afgebeeld uh, wordt. Dat het ja. allemaal gaat om het kapitalisme. En uh, er moet zoveel mogelijk Aha. geconsumeerd worden om de economie draaiende te houden. En dat is toch eigenlijk wel de hoofdmoot die je overal in alle nieuws ja. op dit moment proeft. Jij ziet het helemaal andersom. Ja. Dat, dat, jij zegt we worden rechts ge geïndoctrineerd. Ja, we worden door rechts ook geïndoctrineerd. En dat daar een, op dit moment misschien een onbalans in is. En dat het op de... de het universiteit aan de linkerkant is. Alles draaien buiten de poortstad. Dan word je alleen maar overspoeld met, met dan, in dit geval, rechtse indoctrinatie. Ja, maar heb jij ook... Een, als je veel dan... mogelijk geld uit, dan, dan komt het helemaal goed met de economie. Maar er is op dit moment geen geld veranderd... voor handen. Dus dan ga je maar Schulden maken. Nou, en dan hebben we gezien waar de crisis ja. kan leiden. Maar Frank, kijk, dat, je hebt volgens mij bijna meer over de media dan over het onderwijs. Als je nou in het onderwijs ziet, die docenten zijn. Die stemmen volgens mij meestal links van het midden. Uh, ik, dat is mijn ervaring. Ook de hoogleraar die ik had. Uh, tijdens mijn studie. Maar dat is ja, toch ook logisch dat ze dan hun, hun, hun visie ook laten doorschitteren uh, in hun colleges. Tuurlijk. Waar je mee omgaat, word je door bescherming. Maar er is wel een eigen verantwoordelijkheid van de mens. En zo hard als je dus door je leraar geïndoctrineerd wordt, word je dus ook geïndoctrineerd door alle reclame en alle ja. andere middelen die, die, die, die je voor je krijgt uh, om, om maar zoveel mogelijk te consumeren. Nou, Frank, ik denk dat we elkaar redelijk genaderd zijn in dit gesprekje. Dankjewel, Frank, voor, voor de eerste reactie. Op mijn stelling, je wordt in het onderwijs links geïndoctrineerd. Uh, Matthijs Sikke zegt mij avondspits, als het zo zou zijn, dan is het aan rechtsdenkend Nederland om in het onderwijs de balans te herstellen. Ja, dat ben ik het mee eens. Dat doen we op de radio ook met WNL. Een beetje evenwicht bieden aan de linkse uh, kliek in Hilversum. Nou, dat zou misschien ook in het onderwijs moeten gebeuren. Ik zie Ma Marien Koenders uit op Heusden. Goedenavond. Ja, goedemorgen, U spreekt met Marie Koeners. Ja, ik ben het met je eens wel, Joost. Kijk, in de jaren zestig zijn al die studenten die, uh, van toen. Die, uh, die zijn later in het onderwijs gekomen als leraar en, en zo. en ook als rechters en als journalisten. En uh, ja, die, die, die proberen inderdaad ons, uh, ja, ons te hersenspoelen, zou ik bijna willen zeggen. Uh, en ja. En, en dreigt uh, dat te lukken, denk ik. Ja, ja. Nee, precies. Dreigt, dreigt dat te lukken eigenlijk, Marie, denk jij? Dat, dat, dat, dat men dat dus doet, maar dat het ook effect heeft? Nou, ik denk, ik denk dat het in de jaren 70 en 80 misschien in de jaren 90 ook nog dat het behoorlijk gelukt is. Ik denk de laatste ja. uh, 5 tot 10 jaar niet meer, denk ik zo, sinds de op opkomst van Vertuigd. Maar, uh, daarvoor wel, ja. Nou noem, ja. Nou, noem je iemand, hè, Pim Fortuyn, nou Ja, goed, dat is um, bekend. Maar <laughs> nee, daar raak je me mee. Maar het punt is, daar werd ook uh, nauwelijks aandacht aangeschonken in de recente geschiedenisboeken. Daar is ook ophef over geweest. Eén zinnetje van een rare populist vermoord in 2002, verdween van het toneel. Zo'n zinnetje stond geloof ik in het geschiedenisboek ja, van Vaderlandse zin. Ja. Dat is natuurlijk ook een schande. Ja, zeker. Ik heb ja. met je eens. En, eh, ik zal je één voorbeeld geven. 15 jaar geleden zat ik ook op middelbaar onderwijs. En uh, op een gegeven moment was maatschappijleren en alle politieke partijen worden behandeld. Op een gegeven moment steekt één jongen een vinger op... en u zegt uh, tegen de leraar, u vergeet één partij... Oh ja, zegt hij welke dan? Ja, de CD. En hij komt direct de klas uit. Hij komt de klas weekend. uit, ja. ja, ja hey, hij komt direct ja, de klas ja, uit. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja hem, ik herken hem. He. Triest Heel triest. Ja. Marien, dankjewel. Uit op Heusden voor je geluid in avondspit. Tegen geluid ook welkom. 0800, 1121. In het onderwijs word je links geïndoctrineerd. Ik ga eens praten met de man die het allemaal heeft veroorzaakt, de ophef. Uh, Jerenas Ramautarsing, goedenavond. Goedenavond. Hey, Jernas, in de eerste plaats. Hey, een felicitatie voor je optreden gisteravond. Ja, vond je het goed? Ah, het was genieten, man. Het was genieten. Je hebt Freek de Jonge totaal van de tafel geveegd. En dat vind ik een prestatie. Nou, uh, dankjewel. Jazeker. Ja, Hij had het even <laughs> heel lastig. Hij, hij, hij deed een... Uh... Ik weet niet wie dat Hij lang... begreep het even niet, hè? Nee, hij begre... precies. Ja, hij hij raakt in de war. Hij deed een admelkertje van meneer Witteman. Wilt u de orde ha handhaven aan tafel? Want nu gaan de gasten het gesprek overnemen, weet je wel? Dat uh, was schitterend voor ikzelf. En uh, daarmee bracht hij zichzelf in een heel lastig Nou, iedereen heeft het bijna teruggezien, dat fragment. En als u dit hoort luisteraar doe het vooral. Kijk nog even terug. Pauw Witteman gisteravond. Jenas, ter zake. Jij yes. hebt die Facebook-param gestart. Uh, jij zegt de, de universiteit waar ik op zit, en dat is de UVA, dat, daar word ik links geïndoctrineerd. En je gaf een paar Treffende voorbeelden, anti-VVD, anti-markt, pro-overheid enzovoort. De, de, de lijn is heel duidelijk. Um, kun jij, uh, heb, je, heb, je, heb je veel tegenreacties eigenlijk ontvangen uit de onderwijswereld? Uh, ja, ik heb van een aantal docenten... die waren gewoon oprecht geïnteresseerd... en die zeiden echt van... oh, waar heb je dat meegemaakt? Dus die, die leek zich wel zorgen om te maken. Maar ik heb ook heel vaak gekregen... ja, waarom moet het op deze manier? Waarom een Facebookpagina? Is dit nou wel de naming en shaming? Dat vinden we niet zo correct. Ja. En, uh, ja, Dus heel veel van dat soort reacties. En ook van die is links altijd erg. En, en oh, de, yeah. de, de meest favoriete is... Uh, als student moet je zelfstandig kunnen denken. Dus kan je niet worden geïndoctrineerd. En laten we het daarom dus niet hebben over. wat er gebeurt op universiteit. Oh ja. Dat is natuurlijk echt een bizar startpunt. Start ja, dat is een rare. Ja, want, dat is een rare. Want. Als het andersom was geweest en er waren allerlei mensen die, ik noem maar wat, tegen het homohuwelijk zouden pleiten, waar ik ja. het al uh, niet mee eens zou zijn. Maar mm -hmm. als dat het geval zou zijn, dan zou je ze echt niet horen zeggen, oh nee, wij linkse mensen weten dat we gelijk hebben, dus het Juist. doet ons helemaal niets dat we dit te horen krijgen van ons eigen geld. Juist. Dus het is echt een hypocriet van, uh, van een bepaalde orde. Ja. Het, uh, ja. Jij studeert politicologie hè? Dat, ja. dat, dat heb ik ook zo'n beetje gedaan en daar, daar kreeg, dat herken ik helemaal die docent. Ik geloof dat er één VVD tussen zat en de rest was allemaal PvdA. Um, maar heb je ook van jouw eigen docenten reacties gehad? Van, uh, van ja, waar ben je mee bezig of uh, ik vind het wel mooi of, of zijn, zijn ze snoeihard? Uh, het is meestal dat ze de vorm bekritiseren. Ze zullen niet vaak zeggen het is helemaal niet waar. Maar ze zullen dan altijd zoiets zeggen als... moet het op deze manier? Of uh, ja kan je niet gewoon je vingeren opsteken in de les? Dat soort uh, dingen gooien ze vaak in Of dat het vroeger veel erger was. Dus met andere woorden, oh, je kunt ja. niet ze zo zeuren. Want in de jaren 70 en de jaren 80... toen had je gelijk gehad. Maar nu... En nee. dat is een beetje de, de, de, de, de koers die ze pakken. Precies, die pakken ze. Hé, hey, wat ik leuk vind, ik weet niet of je tijd hebt... maar dat je even blijft hangen en kan reageren... zo meteen ook op, de, op de, de man van de school voor de journalistiek. Want die zal misschien wel flink tegengas geven. Uh, dan kan je, okay. kan, je, kan je het zelf... Vind je het leuk, dan blijf je aan de lijn. En dan hoor je de discussie uh, die wij voeren met de luisteraars... en dan kan je zo een tegen, uh, tegenreactie geven. Jernas uh, Ramatharzing, dank je tot nu. Dan gaan we even naar de bellers, komen we zo weer bij jou terug. Uh, meneer De Boer is het namelijk helemaal niet mee eens. Worden we niet links geïndoctrineerd in ons onderwijs, meneer De Boer? Voor. Nou ja, misschien wel links geïntropineerd, maar als ik nou eens een beetje de, de kranten van de afgelopen 50 jaar nakijk, dan zie ik Argentinië, dan, dan zie ik Spanje en dan zie ik uh, Hitler-Duitsland. Uh, volgens mij waren dat allemaal niet links opgeleide jongens. Waar de oorlog begonnen is? Nee, ja, maar ook Argentinië, weten we wel, waar al die. Uh, ja. Dat was een, dat, dat was een uh, vreselijk, uh, vreselijk rechtsregime in Spanje. Nou. In, uh, volgens mij was Hitler. Hitler was volgens en, mij en, een, en, een en, socialist. Dat in Rusland hmm. ook. Hè. Okay. Dat is ook een uiterst rechtsregime. Daar, daar, daar heeft niemand meer wat te vertellen. Ja. Daar, daar, daar regeert de markt. Dus uh, als je die rechtse klootzakken, die in die klasse zet hebben, die. Die nieuwe meneer Rutte ook, die, die, die ze interesseert. Ze nou, hebben helemaal geen connectie meer met het volk ook. Dat is weer een heel ander dossier, maar ik ja, ben maar het Het mees... maakt niet, uit, maar maakt maakt niet het uit, is wel een rechts... rechts hij is wel rechtsopgeleid, dus je ziet het, de, de, de voedselbanken... die. Nou, ge ja, die gelukkig, spees, spees, spees, spees, spees, oho, meneer de Boer, voller. gelukkig worden er nog mensen rechtsopgeleid, kun je zeggen. Dat is een ja, meer je aan zichzelf te ja, danken. Kijk, kijk maar eens op de straat, kijk maar eens wat er allemaal gebeurt. Ja, ja, maar, waar, waar, maar u bent het wel allemaal, mee eens? De oh, even, Leis, meneer nou, de Boer. Zien, ja, meneer De Boer, even los van Argentinië. Uh, Franco is ja. een en ja. hele koeien nou, En Hitler hitler ook. Hitler was links, daar heb ik laatst Leis, een boek over. Die hitler die was die links. Daar heb, heb ik laatst een boek over gelezen. Bent u er wel mee eens dat, uh, dat, de, dat de docenten in meerderheid, volgens mij 80%, links stemt? Nou, dat denk ik helemaal niet. Nee, dat is, oh. Volgens mij is dat helemaal niet zo. Oké, okay, meneer De Boer, bedankt, want u heeft genoeg gesproken. Uh, Henk van Everuit, Vosmeer, welkom. Welkom, goedenavond Joost. Enk. Ik ben het volledig met je eens. Ja. Alleen ik wil het nog een beetje verder uitweiden. Van, je hebt het over het onderwijs, waar je dus geïndoctrineerd wordt. Maar wij als luisteraar van diverse omroepen, het zijn uh, uh, Alain Vara of RTL of uh, Nieuwslijn of noem maar op, ja. daar worden we ook in gedoctrineerd. Links of rechts? Links gedoctrineerd. Links, ja. Ja, ja, en ook op Radio 1 of niet? Radio 1 niet zo. Het is, het is maar net, het is maar net welke, welke omroep het, uh, het is. Ja, ja nou uh, de NOS is. Ja, precies. Nee, daarom. Maar ik vond, kijk, maar als, je dus, maar als ja. je dus deze bekijkt, die die ze juist opnoemt of die Paul Wittemann neemt, dat wordt altijd de links afgevaardigd om zijn uh, ja. Om daar zijn reactie op te ja, geven. Ja. Als je nieuwslang hebt, eh, altijd iemand. Nieuwslang. Als advies, advies, ja. advies wordt gevraagd. van een econoom of van een, van, van, van, van een dokter, dan ja. wordt het iemand die van links huis wordt. Okay, dus de nee? linkse indoctrinatie wordt niet, blijft niet ja. beperkt tot het onderwijs, zeg je ja, Henk? Als, van is okay. eh, Ja, Jullie zijn er dus zo gezegd, eh, zoals pound, ja. Hè? ja, Nou, ja, we zijn er niet die, voor niks. Dat blijkt nee, ook. Oké okay, Henk, dankjewel Henk van Everen Koen van Zandvoort zegt, eens, toch had ik ooit een wiskundeleraar die zaak zei... op de x-as is rechts positief en links negatief. En zo is het ook weer. Um, Cynthia Lieshout zegt, zou het zo kunnen dat intelligente, weldenkende mensen... zoals in het onderwijs gewoon vaker links zijn met een lekker hekje oneens? Zet ze daarbij. Uh, Dirk Jan uit Bekendonk, uh, welkom. Goedemorgen, Joost. Nou ja, goed, uh, wat je feit hard hoekt is, de onmacht van rechts... Als je zegt, er zijn gewoon te weinig leraren. Want als uh, rechtsmensen gaan meer het bedrijfsleven in, als ze geld kunnen verdienen. Ja. En uiteindelijk krijg je dus ook te weinig rechtsleraren. Uh, de rechtsleraren zullen ook de studenten, link, dus, dat de linkse leraren zijn, zullen ook mensen linkser opleiden, ja. dus met een links gedachtegoed. Ja. Dus als je graag rechts rechters hebt, dan moet je tegen het bedrijfsleven zeggen: Jongens, wordt geen uh, directeur, word die, uh, maar word uh, berechter. En ga daar voor een toontje of anderhalf ja, recht te spelen. In plaats van een paar tonnen. Misschien ja, goed. Dat go is recht... Goed advies ja, van jou, Dirk Jan. Je je eigen om. is je armoede aan de rechterkant. Ja, goed punt. dankjewel, Dirk Jan. Dat geeft ons ook weer te denken, inderdaad. We, zitten, we zijn te slap op rechts om het te doen. Ik ga zo meteen weer terug naar Jernas, En als, uh, Tarzing voor zijn reactie op de discussie. Maar eerst Remco van Broekhoven. Hij is politiek filosoof. Maar vooral ook docent aan de School voor de Journalistiek te Utrecht. Goedenavond, Remco. Hoi. Hoe, hi, hoe links zijn onze scholen? Ik vind eerlijk gezegd dat middelbare scholen vaak niet zo verschrikkelijk links zijn. Want ik kan me herinneren dat toen ik les had op de middelbare school, dat ik een docent had die vertelde dat als de CPN aan de macht zou komen, dat er dan kolgozen in uh, Flevoland zouden komen. Dat bedoelde hij niet positief. Ja. Ja, en ik had boeken die allemaal uh, de vrije markt uh, de hemel in prezen. Dus wat dat betreft viel het mee. Maar mm. uh, ik moet erbij zeggen, de school van staat van oud als links bekend. Ja, dat is zo. Jij bent het er wel mee eens dat 80% zo'n beetje links stemt... van het docentengezelschap in dat Nederland. Dat denk ik, ja. Dat geloof ik. Ik denk dat het nog meer is. Maar, maar jij ziet dat niet dat het wordt doorgezet in de lesmethodes? Nou, het grappige is... ik had vorige week, uh, voordat we de discussie met Jernas uh, losbarsten... Had ja. een gesprekje met een paar studenten na afloop van een les. En die klaagden erover dat in hun ogen inderdaad veel docenten... Uh, zich zo bevoordeeld en intimiderend uh, opstelden. En ik moest ze daar helaas in gelijk geven, want ik ja. herken het soms. Uh, een enkele keer heb ik het ook bij mezelf wel gemerkt. Dus ik heb dat artikel van Jernos heb ik gisteren en vandaag aan mijn studenten laten zien. Ja. En ik heb ze erop gewezen van: een prima initiatief. En uh, vertel het mij als je dit bij mij ook zou bespuren. En, en had men, uh, men herkende het van Jernos? Uh, ze herkende het gelukkig niet al te erg voor mij. dat durfden ze me toen even niet te zeggen, dat kan natuurlijk ook. Ja, dat zou kunnen. Maar ze herkende het wel. En ik heb die discussie ooit eerder gehad. Ik was uh, ruim, nee, bijna tien jaar geleden... zat ik in Amerika met een groep studenten... op 2 november 2004. Ja. Nou ja, je herkent uh, de datum waarschijnlijk al. Hè, de moord van Gogh. Ja, ja. En toen hebben we een waanzinnige discussie gehad... met een meisje dat oppaste op de zoon van, uh, van Gogh in die tijd. En uh, ja, zij was echt hels... dat ook van Gogh in haar ogen... Uh, bij ons op school vaak zo werd uh, afgeschabeld. Ja, nou ja, dat, dat gelijk, zeiden we al. Wij zeggen, Joost, nog één punt. Sorry, ja. als ik dat mag maken. Zeker. Um, van Gogh is zelf bij mij in de, in de les te gast geweest. Okay. En dat ging op een verre manier. Ik heb Rita Verdonk in mijn les te gast gehad. Ik heb Pim ook uitgenodigd, maar die wilde niet komen... omdat hij onze school te links vond. Kijk, die zag het, al, <laughs> die zag het heel vroeg al. Ja, maar toch, ik wilde hem ik een eerlijke kans geven. Ja, dat vind ik mooi. Want vind jij het nou tot slot Remco, vind je het ook erg dat, dat het zo in disbalans is eigenlijk het onderwijs? Ik zie het ook bij de rechtelijke macht. Ik, we zagen het als WNL ook op de radio en op de televisie. Links overmacht. Dat is niet goed, denk ik, voor zo'n publieke dienst als het onderwijs is. Als het zo zou zijn, zou het niet goed zijn. Maar ik moet wel zeggen, dat was ook het punt dat ik in het begin maakte... Uh, Rechtse docenten, dat merk je minder, omdat het heel normaal is. Zeker op het vlak van de economie. Hè. Denk ik niet dat we vaak verhalen horen in de lessen van... Jezus, we moeten van deze economie af. Dat was de Karl Marx Universiteit. Maar dat is, ja, is het veertig nou jaar, jaar ja, geleden bijna. Het echt anti-markt denken en het pro-overheid. De overheid lost het toch op. Dat is een beetje wat Jernas ook zegt. Een beetje herkenbaar, omdat we natuurlijk ook indirect aan de overheid gelieerd zijn hè, in het mm -hmm. onderwijs. Mm -hmm. Maar aan de andere kant vind ik dat er ook genoeg uh, rechts, uh, of meer dan genoeg rechts, uh, ideeën ook, eronder doen. Ook, het enige wat ik belangrijk vind, dat is het enige wat ik daar in ieder geval nog over wil zeggen, is ja. eigenlijk horen leerlingen het helemaal niet te merken als het goed is. Precies. Je moet er eerlijk over zijn, maar verder moet je Precies. gewoon fair les geven. Nou ja, dat is het punt. Dat is een heel belangrijk punt. Oké, okay, Remco, laten we het nu bij. Dankjewel, Remco van Broekhoven van de School voor Journalistiek. Even naar Jernas. Uh, Jernas, je hebt meegeluisterd. Uh, wat vond je van de reactie van Remco? Ja, nou, ik vond het best, uh, het klonk uh, heel plausibel, wat hij zei. Ja. En ik denk dat het inderdaad het is een beetje verdedigen van je eigen hachje... Mm. Ook als docent. Dat, dat sluit er waarschijnlijk toch in. Je bent afhankelijk van, van geld van de overheid. Je bent afhankelijk van een groot onderwijsorgaan. Dus dan ga je niet pleiten voor privatisering van onderwijs. Nee, dat is ook logisch. Dat, hey. dat, lijkt, dat lijkt vreemd inderdaad. Dat zou ja. contradictie zijn bijna. Ja, Jennis, tot slot. Uh, jij hebt die Facebookpagina gestart, gestart. Linkse indoctrinatie op mijn universiteit. Uh, wat ga je, je ermee doen? Allemaal liken. Ja, precies. Al, allemaal liken. Alle WNL-luisteraars liken, liken, liken. liken. Uh, geef geen euro voor een like. maar ik zou <laughs> Voor een like. Overigens niet een like. <laughs> Maar eh, wat ga je ermee doen? Wat is jouw doel? Nou, mijn doel is dat de discussie aan te wakkeren. Nou, dat is in ieder geval gelukt. En uh, hopelijk met een resultaat. Laten we zeggen een onderzoek of een universiteit die het curriculum even gaat herevalueren. Ja, ja. Iets in die richting. Maar ja. ook gewoon het, het meer algemene effect dat docenten misschien wat kritischer op zichzelf zullen zijn Precies. dat ze misschien wat kritischer kijken naar hoe ze zelf hun, hun, hun teksten uitkiezen voor hun voor hun lezers. Ja. En natuurlijk dat de jongens die naar school gaan en de meisjes, dat die uh, dit een beetje weten. Die ja. kunnen ze misschien nu een ja. beetje erop anticiperen. En uh, dat is eigenlijk uh, Precies. Uh, wees, ja, wees de, strijd, kritisch. de strijd die ik voer. Ja. En het idee van een linkse pagina tegen bijvoorbeeld uh, indoctrinatie of mijn publieke omroep. Nou, lijkt me een fantastisch idee. Ja, jij moet veel meer Facebookpagina's gaan starten, denk ik, je. Jernas. Denk ja. ook aan de, rech... vind, aan ik, de rechters. Aan als je Ja. Nou, dat is ook een hele goede, want we laat nog onderzoeken onderzoeker, twee derde deze 66 Bij de rechters. Dus het is inderdaad een groter probleem dan alleen onderwijs. En ja. ook groter dan alleen universitair onderwijs. Nou, we hebben hem ge genoteerd. Dankjewel Jernas uh, Ramatarzing voor jouw uh, jou, uh, welkom reactie hier bij Avondspits Radio, waar we het zeer met je eens zijn. Uh, Rogier twittert mij, en waarom werken er geen rechtse mensen dan in het onderwijs? Precies, die oproep, die wil ik ook doen. Iedereen met een rechtse rechts mindset, die moet natuurlijk ook gewoon bij het onderwijs gaan werken. Dat is hartstikke goed voor, voor, voor, de, voor, de, voor, de, nou, voor de reactie, voor de, voor de balans eigenlijk. Ik zie veel reacties, wou ik zeggen, op, op de lijn en uh, veel mensen uh, eens, maar ook oneens. Jeffrey Roberts uit Almere bijvoorbeeld. Jeffrey? Ja, ja klopt. Reageer maar. Ik ben het oneens, ja, klopt. Ik heb, zelf, uh, ik, nou, ik heb zelf ook aan de vuur gezeten en uh, gestudeerd uh, rechten en daar uh, zat ik dan in de collegezaal en dat vertelde de professor al het over het kenmerken van een uh, crimineel. En dat waren alle allochtonen dat hij dan aangaf. Nou, volgens mij was die mm. man helemaal rechts. Dat kan je dan en, wel zeggen, uh, we keken, ja. We keken elkaar aan en we dachten van, uh, de, hij heeft het over ons. Dus ik werd al gestigmatiseerd alvorens dat ik, uh, uh, uh, zeg maar, uh, een, iets al had gedaan. Ja. En, nou, dat is fijn te Ja, nou, en, en, en dat is dus zeg maar uh, wat, wat die Remco over had, een VU. En, dat, en daar zitten allemaal toekomstige rechters, advocaten, officieren, notarissen, die dan het beeld gecreëerd worden van ja. hoe, uh, hoe allochtonen uh, gestigmatiseerd worden. Okay. Nou, daar ben ik het uh, dus helemaal niet mee eens. Dus nee, dat vind ik, je ook slecht. En eigenlijk moet, dat ben je ook mee eens met, met Waarschijnlijk, uh, Remco, die zegt: het moet eigenlijk niet te merken zijn. Het zou eigenlijk gewoon, uh, gewoon om inhoud moeten uh, gaan. Ja. Wat, waar, waar het eigenlijk al moet gaan, zowel rechts als links... het moet gewoon, het moet gewoon eenduidig zijn, die onderwijs, naar, naar, naar, naar iedereen. Dus of het nou rechts of links, zit, het, links is, het moet niks uitmaken. Het moet gewoon goed onderwijs okay. zijn. Dankjewel, dat is natuurlijk van de maatschappij. Perfect, Jeffrey, dankjewel. Uh, we worden links geïndoctrineerd in ons onderwijs. Dat is de stelling Fred Renkema uit Amsterdam reageert. Fred? Ja, ja Goedavond. Um, ja, ik ben het met de stelling eens... Want ik vind dat de, de internationale socialisten, dat is dus een uh, extreem linkse groepering, die krijgt dus binnen de universiteiten alle ruimte om hun uh, propaganda te bedrijven. In Amsterdam wordt bijvoorbeeld uh, jaarlijks het uh, Marxisme Festival georganiseerd. Tanja Nijmeijer die is door de internationale socialisten op de Rijksuniversiteit Groningen geïndoctrineerd om uh, lid te gaan worden van een vark. Ah, Kijk. En uh, rechtse uh, clubjes bijvoorbeeld, mm -hmm. uh, die krijgen niet uh, op, de, op de universiteit de gelegenheid om uh, propaganda te bedrijven. Mm -hmm. Terwijl de internationale socialisten, die zitten op alle universiteiten, krijgen ze. Oneerlijk verdeeld. Studies, uh... Ja, vrijdrenken, maar dankjewel. Hen Henny Wanders uit Hangsbergen. Goedenavond, Joost. Hallo, Henny. Nou, Joost. Ik ben het helemaal eens met je stelling. Ja. Ik heb gisteravond genoten van Paul en Witteman, ik kijk uh, normaal gesproken nooit naar het programma, maar afhankelijk van ja. de mensen die daar uh, zitten. Prachtige de uitzending, kan niet anders zeggen. Ja, ja. Kijk, um, wat ik vind is uh, inderdaad uh, het linkse, um, ze de linkse ideologen, het, uh, het linkse is doorgedrongen in, in de bestuurlijke organen, in de rechterlijke macht, op de universiteiten. En ze hebben uitgevonden, net als je zand in de machine gooit, ontstaat er zelf werkgelegenheid. Oké, okay, Henny. Dat wil ik nog even zeggen. Dat wil je erbij zeggen. Dankjewel, zeer bedankt alle, alle luisteraars. Ik kan niet verder gaan, Lucie en Lex, want het zit er alweer op. Uh, het vliegt ook om zo'n half uurtje, rechts radio. Uh, nou, we hebben een statement gemaakt, denk ik. Dank aan mijn gasten Jernas en Remco uh, voor uh, de, de bijdrage. Um, we zijn er door. Dat zeg ik u het weekje de zit er ook alweer in zijn totaliteit op. En na het nieuws uh, gaat u genieten van het kookprogramma van Radio 1. En dat heet Mandjaren, zoals u weet. WNL is overigens het hele weekend alweer goed vertegenwoordigd. Zondagochtend met WNL op zondag vanaf half tien. Dan kunt u interviews zien met Lodewijk Ascher. Monique van der Ven en Edwin de Vries. En ook voor ons ook Bernard Wientjes. Dat lijkt me wel prima wakker worden op zondagochtend. Dus half tien Nederland 1. Zondagmiddag Hotel Kooi. Dat is op Radio 2 vanaf 4 uur te beluisteren. Volg ons als je wil op Twitter. Ik zeg u, nummer 1500, de 1500ste volger... krijgt een extraatje van onze einddirecteur Avondspits WNL dus. Denkt u bij het verlaten van deze debattrein. Vooral aan uw bagage voor nu een heel fijn weekend. En wat mij betreft graag tot maandag. Tot dan. Morgen in Toskamerbreed, PVDA-minister Lodewijk Ascher over werk en zekerheid. Ons belangrijkste probleem op dit moment is die werkloosheid en ik wil dat hij omlaag gaat. D66-leider Alexander Pechtold over Europa. We zeggen wel eens dat Europa te ver weg is en te abstract. Maar misschien is Europa wel te dichtbij en kijken we eroverheen. heen. En ChristenUnie-leider Arie Slop. Het wordt inmiddels woord van het jaar 2013. Over de participatiesamenleving. Mijn verzoek is ook aan het kabinet om nader te duiden wat het begrip inhoudt. Slop, Pechtold en Asscher morgen. In breed van 11 tot 12. Radio 1, het nieuws van alle kanten.